Mark Hokken met het NOS Journaal. Europese Commissievoorzitter Juncker zegt dat er één Europese minister van Financiën moet komen. Een van de eurocommissarissen zal die functie bekleden, zei Juncker in de Europese troonrede. Met zo'n minister zullen de EU-lidstaten nauwer met elkaar gaan samenwerken, verwacht hij. Premier Rutte heeft kritiek op het plan. Volgens hem leidt het tot te veel gedoe onderling. Wat volgens hem tot gevolg heeft dat de Europese Unie minder effectief is. Minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft het Nederlanderschap ingetrokken van vier uitgereisde jihadisten. Volgens Blok hadden de vier zich aangesloten bij een terroristische organisatie in het buitenland. De jihadgangers zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard. Ze kunnen daardoor niet meer legaal naar Nederland of andere Schengenlanden. Het is voor het eerst dat de minister deze maatregel heeft genomen. Overal in het land is overlast door de storm. Er zijn berichten van omgewaaide bomen, vallende takken en weggewaaide rommel...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 Vanmiddag neemt de wind verder af. Het is wisselvallig en het wordt maximaal 18 graden. Morgen, vooral in de middag, buien met onweer. En die buien trekken van noord naar zuid bij hooguit 15 graden. Dit is de FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de randstad staat Fidesz op de A7 Hoorn richting Zandam. Er staat tussen afzet A van Hoorn en Pummenet Noord 4 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Er is één rijstok dicht.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon CDC. Zandvoort een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de finieljaren. Fellas, I'm ready to get up and do math. I want to get into it, man, you know. Like a like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it out? One, two, three, four.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 Shake your bone, get it together, right on, right on. Get up, get on up.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 Tá tudo preparado, vem que klaar, het is al Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, helemaal nessa Gata, me liga helemaal klaar, het balada Quero helemaal klaar, het na madrugada helemaal klaar, Até o al helemaal Gata, me liga al helemaal klaar, het is al helemaal klaar, na madrugada dançar, pular. De hoje vai rolar o jeugd, Maar sta te quero curtir com madrugada até o liga, maar sta te balada. Quero curtir com você na madrugada danza. Bola, que hoje vai rolar o tje, en jullie gaan mij Gaat tá mij liggen, maar balada. Quero curtir com você na madrugada. Dan pular, até <mik> GUSTAVO LIMA tch <en> tch <mik> balada. moet je voor na madrugada até o te balada. Quero je madrugada dan zagen? que hoje vai rolar o tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, Gustavo Lima Quem gostou, joga a cima e balança Ook op internet www.zfmzandvoort.nl Zantwoord.nl Zm. Al